10 uur, Joboot met het nos journaal De man die gisteren om het leven kwam door een bosbrand in de buurt van Marbella is een Duitser van 54. Gisteren werd gemeld dat het een Britse toerist van 78 was. De autoriteiten in het gebied hebben niet bekendgemaakt waardoor het lichaam verkeerd was geïdentificeerd. Over het lot van de doodgemelde Brit is ook niets bekendgemaakt. Het lichaam was gevonden in een leegstaand huis ten noorden van Mar Marbella. De bosbrand brak donderdag uit in de heuvels bij de badplaats aan de Costa del Sol. Syrische rebellen zeggen dat ze de aanval hebben geopend op twee militaire vliegvelden. Op een luchtmachtbasis in de buurt van Aleppo in het noorden van Syrië zouden zij gevechtstoestellen hebben vernietigd. Bij een aanval op een vliegveld in het oosten zijn luchtafweerraketten buitgemaakt, zeggen de rebellen. Op internet zijn beelden te zien die volgens de activisten van de aanvallen zijn gemaakt. Uit wraak zou het Syrische regeringsleger een plaats aan de grens met Irak onder vuur hebben genomen waar ongeveer 60.000 mensen wonen. De rijkste man ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim, stapt in het voetbal. Hij heeft aandelen gekocht van twee Mexicaanse voetbalclubs in de hoogste divisie. Paguca en Leon. Paguca is vaak landskampioen geweest en heeft ook internationale titels gewonnen. De club wordt getraind door Hugo Sánchez. Die wordt gezien als de grootste Mexicaanse voetballer aller tijden. Hij was in de jaren 80 topscorer bij Real Madrid. Carlos Slim is rijk geworden door zijn telecombedrijf America Mobile. En nam kort geleden ook een belang in KPN. In de Eredivisie heeft Rode J.C. zijn eerste zegen van dit seizoen geboekt. In Kerkrade werd het 3-0 tegen Willem II. RKC speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo. Peck Zwolle verloor op eigen veld van NEC. De club uit Nijmegen won met 4-0. Op dit moment is nog één wedstrijd in de Eredivisie bezig. NAC Breda speelt thuis tegen FC Utrecht. Het weer vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. Morgen droog, maar bewolkt. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. De dagen daarna geregeld zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Diederik Samson. Ik sta voor een eerlijk verhaal over hoe we uit de crisis komen. Met alleen bezuinigen komen we er niet. Voor een sterker en socialer Nederland zullen we ook moeten investeren. In banen, in bedrijven, in onderwijs en in goede sociale voorzieningen. Stempartij van de Arbeid. Veel kippen krijgen een beter leven, want Supermarkt Deen wordt de eerste plofkipvrije supermarkt van Nederland. Wakkerdier feliciteert Deen en hoopt dat andere supermarkten ook snel met plofkip stoppen, want waar Deen over de dam is, volgen er meer. Voor meer info kijk je op wakkerdier.nl. <middels> Nogmaals goedenavond. Een rondje langs twee velden. Te beginnen in Breda bij NAC FC Utrecht. Filip Koker. FC Utrecht wordt zo langs toch wel wat sterker. En gaat ook wat kansjes creëren. Is uh, net een uh, goede kans geweest voor wuitens uh, uit een afgeslagen corner. Die uh, trapte over van een meter of 22. En dat was in ieder geval weer een mogelijkheid voor FC Utrecht. Maar het staat nog altijd achter met 1-0 tegen NAC. En de tweede set bij Federer tegen Verdasco. Marcel Mesker. Ja, we hebben nog geen uur gespeeld en Federer leidt tegen Verdasco met 6-3 en 6-2. Het is alweer zijn 52e achtereenvolgende Grand Slam toernooi en zijn 13e US Open. Hij ligt dus op koers voor de vierde ronde. Woo! Keep laying that de Michael Walden en Patty Olsteen. met gimme, gimme, gimme. Die goal van Schalke kan wel eens heel belangrijk zijn, Filip. Ja, die goal van Schalke kan bijzonder belangrijk zijn. Want uh, wat Utrecht ook probeert, en Utrecht probeert heel veel in de tweede helft... het komt maar niet echt uh, heel dicht... In de buurt van de goal van ten Rouwelaar. Ja, Utrecht gooit heel veel energie in de strijd. Heel veel kracht ook. Zeker nu Jacob Mulenga is ingevallen. Dan heb je automatisch al wat meer power voorin. Zeker als Van de Gun eruit gaat. Maar ja, Utrecht is het tot nu toe alleen in de tweede helft alleen nog maar gevaarlijk geweest. Via corners en vrije trappen. Ja, het, het gokt een beetje te veel op, op een bal die toevallig goed valt, op toeval. En hier en daar kan Nak ook gaan denken aan een counter zoals nu met Schalk in de buurt van de 16 meter van FC Utrecht. En die vergalopeert zich dan bij deze paas die wordt ingespeeld op hem van Hooi, de rechtervleugelverdediger die zich even had laten hangen. En zal Utrecht weer iets moeten, ja, iets moeten verzinnen. Kali meldt zich daar weer aan de bal. Kali die nu de bal daar verspeelt. Bulthuis kan het gelukkig voor hem nu herstellen. Ja, Utrecht speelde dus nu met dat nieuwe systeem dat Kali die ballen allemaal moet gaan ophalen. Dat doet hij ook, maar in de praktijk speelt hij als een derde centrale verdediger eigenlijk een soort van ouderwetse sweeper. Een oudsvoetse die daar de ballen komt halen en dan maar weer naar de zijkanten legt en nauwelijks de ballen voorin kwijt kan. Het is eigenlijk pure armoede, want voetballend schiet Utrecht er eigenlijk niet zo gek veel mee op. Maar goed, het overvleugelt nak wel op, op grond van kracht, op grond van dadendrang in die tweede helft. Maar dat leidt nog niet tot erg grote kansen. Nak in balbezit, maar wel op eigen helft. Eh, halverwege de tweede helft. En inderdaad. Zoals je al zegt Ronald, die goal van Schalk die zou wel eens erg belangrijk kunnen worden. Gaat de Federer in de tweede set net zo makkelijk, Marcella Maske? Nou ja, het blijft uh, een breekvoorsprong uh, voor Federer. 4-2 leidt hij in de tweede set. Dus een, uh, ja, tot nu toe een routine wedstrijdje. Maar het is natuurlijk een best of five. Het gaat om drie gewonnen sets. Dus dan kan er nog uh, van alles gebeuren. Er gebeurt in ieder geval veel op het Louis Armstrong stadion. Dat is het... Uh, Iets kleinere stadion hiernaast, want daar speelt de Murray nog steeds tegen Feliciano Lopez, een andere Spanjaard. 7-6, 7-6 voor Murray, leidt dus twee sets tegen nul. Maar nu 5-4 voor, voor Lopez en die serveert voor de derde setwinst. Het is bloedheet, ver boven de 30 graden. Het is uh, stikbenauwd in New York en die mannen die staan dus al uren op de baan en Murray is dus nog lang niet klaar. Federer die, uh, gaat lekker 6-3 en 4-2. En wij gaan terug naar Roda tegen Willem II. Dat eindigt in 3-0. De score werd geopend door Malki voor Roda. Hij deed het met zijn knie. Maar het belangrijkste was dat de aanvaller de eerste overwinning pakte met Roda. We weten dat je spelen thuis. Je moet, je moet drie punten pakken. Niets anders. Niet gelijk spelen. Ik denk vandaag, de uh, eerste helft was een beetje gelijk. tussen de twee ploeg. En de uh, tweede helft uh, was veel beter. Maar oké, okay, we scoren één doelpunt op corner. Met de kopbal van uh, Robbie. En ik denk de doelman pakken en komen met mijn lichaam niet en uh, het valt binnen. En uh, de tweede helft, we komen in een goede organisatie. We geven niet zoveel kansen aan uh, Willem II. En ik denk dat uh, het uh, logisch is, uh, het resultaat vandaag. Toen jij kwam uh, toen werd er gezegd van uh, deze man die scoort met elk lichaamsdeel. Dit keer was het de linkerknie. Had je er al meer mee gemaakt? Ja, dat is niet mijn eerste. Uh, Laatste jaar het was uh, ook zo... Uh, Eerste wedstrijd thuis tegen Groningen en uh, we spelen met uh, tien man en ik uh, schoot erin in goal met uh, ook met de uh, linker knie. Wat is dat? Hoe komt het dat je echt je hele lichaam gebruikt in dit soort duels? Ja, je bent in de, in, uh, de 16 meter en je probeert met alles te pakken en als uh, de bal valt goed en je probeert uh, in de doel te schieten en uh, het valt goed. Ja, vroeger hadden we in Nederland een speler, André Hoekstra, is tegenwoordig trainer. Die noemde de koning van de kluts, omdat hij de bal altijd op de een of andere manier met zichzelf meekreeg. Jij bent eigenlijk ook een koning van de kluts. Ja, ik weet het niet. Als je zegt ik het niet, maar, uh, ja. maar ik denk dat ja, je kan scoren met, uh, alles, met je borst, met je rug en alles is binnen. Is, uh... Als je erbij gaat, maakt het niet uit. Ja, dat is het belangrijkste. Malki, de maker van de eerste goal van Roda. Het werd uiteindelijk 3-0 tegen Willem II. En Jeroen Guter was de man die hem interviewde. NAC FC Utrecht, we gaan nog even kijken bij Filip Koken. Ja, we gaan nog even kijken. Waarom ook niet, bij het balbezit van Wuitens. Nu dus de aanvoerder, na het uitvallen van Azaren. Tommy Oor nu aan de linkerkant, die legt de bal maar, maar weer eens terug. 20 minuten hebben we nog te gaan in deze wedstrijd. Wuitens probeert voor in Gerent te zoeken, maar die wordt weer afgezemd door Bottegien. Gerent wint dat duel, maar neemt hem mee met de arm. En dan is ook deze kans weer voorbij voor FC Utrecht. Ook Nak heeft inmiddels een keertje gewisseld. Heeft in de ploeg gebracht Nadir Chifty. Dat zou nog wel eens een grote voetballer kunnen worden. Dat is een Turks-Nederlandse jongen. Die vorige week hier een contract tekende. En die nu al goed is voor zijn tweede invalbeurt namens Nak. Er gaat nu een pas hoog richting het hoofd van Chifty. Ren Chifty kopt hem door richting Schalk. Maar Schalk kan geen controle uitoefenen over de bal. En Nak is de bal weer kwijt. Van der Horen, van der Horen loopt zelf Lulling voorbij. Komt nu nabij de middellijn. Kali, Kali draait om zijn as en bereikt nu Bulthuis op de linksachterpositie. En Bulthuis legt ook weer tussen. Er zit totaal weer geen tempo in de wedstrijd. Utrecht probeert het wel, maar komt er niet doorheen. En Nak, Nak gokt op een counter. En wil toch vooral proberen die 1-0 voorsprong over de streep te trekken. LKC Herakles eindigde eerder vanavond in 1-1. De eerste goal van Willy die die viel al heel snel. Bij de eerste aanval in de eerste minuut. Frank Snoeks praat met Overtoom. Jij had niet veel tijd nodig om de kat uit de boom te kijken vandaag. Nee, inderdaad. Uh, Vierde klus komt de boom bij mij en uh, ik schoot hem lekker rustig in. Je verwacht toch niet een kans al zo vroeg naar de aftrap eigenlijk? Nee, nee, tuurlijk niet. Maar goed, uh, het zou wel altijd lekker om zo te kunnen beginnen. En, uh, en uh, gelukkig uh, maak je hem af in het begin goed. En ik denk uh, dat je de wedstrijd met name uh, eerst zelf onder controle had. En, uh, en dan is het toch jammer dat, uh, dat je eindigt met 1-1. Want jullie hebben, hebben het laten liggen eigenlijk in de eerste helft. Na die goal had je, had je de wedstrijd moeten, naar je toe moeten trekken. Ja, inderdaad. Uh, na die goal was het met name... Uh, positiepel was goed, alleen uh, ja, was het met name tot de 16. En uh, we hebben verder niet een hele grote kans gecreëerd... ...en ook niet tegen gehad eigenlijk. Maar uh, ja, we hadden, denk ik, door moeten drukken uh, naar die goal. Want in de tweede helft had je mijn wijze spreken, nog kunnen verliezen. En uh, krijgen jullie nog een grote kans in de laatste minuut weer? Ja, inderdaad. Ik denk dat de tweede, de, de tweede helft heel rommelig was. Maar wel, uh, wel heel open en uh, ja, kon beide kanten opvallen nog. En met een hele goede kopbal van uh, Brabant volgens mij nog. En een uh, grote kans van uh, Joffrey nog en... Uh, ja, dan denk ik, als je de tweede afziet, dan kan je, ja, mag je misschien wel blij zijn met dat punt. En dan nou ben je zo, uh, zo Nederlands als het maar kan zijn. Je, je, je spreekt Nederlands, uh, je woont in Nederland, je bent hier opgegroeid. En nu ga je een Interland spelen voor Cameroen. Waar? Uh, we spelen in uh, Cape dus uh, Ik moet morgen verzamelen in Brussel en dan vliegen we naar uh, Senegal voor een trainingskamp. En uh, daar vandaag gaan we naar Capverdi voor een wedstrijd. Dat is een wedstrijd, uh, een kwalificatie voor de Afrika Cup? Ja, het, is een knock het zijn knock-out wedstrijden uit en thuis. En als we, winnen, als, we als winnaar eruit komen, dan uh, spelen we eind januari de Afrika Cup. En hoe zijn de kansen tegen Cap Verde? Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Um, ja, Ramos uh, voor RKC speelt er ook. En, uh, ja, als ik uh, hem zie, zijn het allemaal, zullen het allemaal hele stugge, stugge spelers uh, zijn. Maar uh, ik denk dat als Cameroen zei dat je die wedstrijd gewoon moet winnen... In principe, als je kijkt wat voor, uh, voor spelersmateriaal we hebben. En dat zei Willy Overtoom, snel naar Filip Koken. Waar het 1-1 wordt na een voorzet van Moulenga tikt Alexander Gerrent. Toch in het 5 meter gebied van, van, van Nakt die bal binnen. In de korte hoek is Terrawela verslagen en is het 1-1. Ik weet niet of alle toeschouwers dit hebben meegekregen. Want zo boeiend was het allemaal niet op het veld. En dit is werkelijk een doelpunt dat uit de lucht komt vallen. Wel mooi uitgespeeld overigens. Vooral door Moelenga, het krachtmens. Dat het doorkwam aan de rechterkant. Dat de voorzet kon geven. Die heel goed kon worden binnengegleden door Alexander Gerndt. Eindelijk lukt er eens een keertje een aanval bij FC Utrecht. En staat het gelijk. We hebben nog ruim een kwartier te spelen. En alles is weer mogelijk hier in NAC. Pek Zwolle tegen NEC eerder vanavond werd 0-4 na een 0-2 ruststand. Bovendien kreeg Zwolle ook nog twee, uh, twee rode kaarten. Terwijl de keeper direct rood en uh, van der Berg twee keer geel. En dat was al uh, uh, tien minuten na rust. Zwolle had er eigenlijk van die wedstrijd van vanavond veel meer van verwacht. Jan Rols praat erover met Joost Broersen. Wat ging er allemaal mis bij jullie? Nou ja, we begonnen nog wel goed, vond ik... Uh... Ja, dat wilden we natuurlijk ook, om van uh, de fanatiek te starten. Nou, dat ging op zich wel, uh, wel redelijk aardig. En uh, ja, dan kom je, kom je toch helaas op 1-0 achterstand. En daar gaan we nog een keer de fout in, terwijl we gewoon de, gel de gelijkmaker moeten maken. Dat was een open kans. Maar dat doen we niet. Ja, als staan in 2-0 achter, dan wordt het erg lastig. En zeker, uh, zeker met de 10 tegen 11. En uh, na rust willen we eigenlijk nog één keer proberen, alles of niets. Ja, toen stond het stond heel snel 4-0. En dan is het nog alleen maar de schade beperken. Hebben jullie in de rust ook iets gehad tegen de aanvoerder van de berg? Joh, wat deed jij nou met die hensbal? Dat leek wel een stiel uit het basketbal. Ja, uh, <laughs> misschien moet hij maar op die sport gaan. Nee, maar goed, dat is... Uh, ik, ik bedoel, ik heb het zelf ook eens gedaan. Dat is een reflex en dat is heel stom. Ja, tuurlijk is er wat van gezegd. Uh, Joey, hou je kopie, uh, kopie erbij. En uh, ja, helaas uh, kreeg ik toch een tweede gele kaart. Maar ja, dat... Uh, ja, dat is gebeurd en dat, dat moet hij dan ook leren. En dan, uh, dat zal hem niet nog een keer gebeuren dit jaar. Is het ook een rol voor jou op zo'n moment? Joey, hou je kopje erbij. Zeg jij dat dan? Nou, jij bent de ervaren man. Ja, nou ja, goed. Dit, dit, ik heb hem na die hensballen... Uh, ja, ik kan schreeuwen wat je wil. Ik heb hem even gezegd, Joey, hou nu je kop erbij, inderdaad. En uh, nee, in de rust werd dat nog een keer gezegd. En uh, ja, t, voordat je het weet was het gebeurd, tweede helft. Dus ja, goed. Dat, uh, dat is geen goed moment, maar ja, dat, dat, wat ik zeg, dat moet niet nog een keer gebeuren. Want jullie hadden eigenlijk een, een redelijk goede seizoenstart. Dit is een sepert. Ja, we wilden ook natuurlijk hartstikke met een goed gevoel die, die break van volgende week ingaan. En een keer winnen. En een keer winnen, want complimenten of leuk voetbal leuk meedoen, dat is aardig. Maar ja, daar, daar koop je niks voor. En uh, ja, we zagen vandaag als, als ultieme wedstrijd om dat te doen. Nou, ja, goed, dat straalde ook vanaf het begin eraf totdat tot er wat misgaat. Ja, En dan, dan, daarna werd het heel lastig. En nu? Nu ja, uithuilen en uh, ja, toch de positieve dingen eruit pakken. Uh, je weet dat het gewoon uh, ja, grote fouten zijn en dan, uh, die moet je eruit halen. En dan, dan hopelijk kunnen we op dezelfde manier blijven voetballen... maar dan wel dat we de, de kansen gaan benutten. Ja. Joost Broersen na de 4-0-nederlaag van zijn ploeg Bek Zwolle tegen NEC. We horen de klappen in New York. Op de achtergrond, Marcela Misker. 6-3, 5-3 voor Roger Federer tegen Fernando Verdasco Die serveert een tweede service en die return gaat uit van Federer. Dus Verdasco wint zijn service game en komt terug tot uh, 5-4. Maar ja, staat nog wel die break achter. Dus uh, dadelijk moet die Federer breken, wil hij nog uitzicht houden op de tweede setwinst. Um, breakpoints, ja, 2 uit 6 voor Federer. Verdasco heeft in deze set één kansje gehad op uh, de service van Federer. Hele lange rally. Ja, dan zie je toch uiteindelijk dat uh, Verdasco dat uh, hoge tempo dat Federer speelt niet vol kan houden. En dan uh, dwingt de Zwitser uh, de fout af. Dus wat dat betreft heeft uh, Federer nog de wedstrijd in handen. Hij leidt dus met 6-3 en 5-4. Kan dadelijk serveren voor de tweede zetwinst. en nou, FC Utrecht ligt weer helemaal open. Fidel op Kolen. Het ligt weer helemaal open. Maar het spelbeeld is niet veranderd. Nog altijd heeft uh, FC Utrecht het meeste spelaandeel. Het meeste balbezit. Blijft de druk op uh, de goal van, uh, van Nak. En probeert Nak zich toezien. Te leggen op een counter. En gokt het een beetje op balverlies. Vooral op het middenveld van FCU terug. Dat gebeurt ook veelvuldig. En dan kan eh, NAK snel de snelle spitsen bereiken. Hooi of eh, Chifty aan de linkerkant. Of Lurling eh, de centraal. Waar ook nog Schalk zich bevindt. Want eh, NAK speelt inmiddels met vier spitsen. Chifty nu aan de bal aan de linkerkant. Die geeft mee aan Leugers, de middenvelder. Chifty krijgt hem weer terug. Komt nu het 16 meter gebied in. Chifty met een voorzet. Maar die glijdt uit. Die glijdt weer uit. Hij struikelt over zijn eigen benen. Dat is toch wel heel erg sneu voor deze Turks-Nederlandse invaller. Die wel erg veel techniek heeft. Dat valt wel op aan zijn spel. Maar hij is niet erg gelukkig. Laten we het zo mild omschrijven in zijn invalbeurt tot nu toe. Leugers nu met een kopballetje. Probeert Lurling te bereiken. Lurling loopt er niet eens op. En die bal rolt over de middellijn. We gaan nog eens een keertje wisselen. Bij FC Utrecht komt Shaki binnen de lijnen. Shaki dat is Yoshiaki Takaki, de Japanner. Nog niet fit genoeg tegenwoordig om 90 minuten te spelen. Hij komt nu wel in de ploeg voor een invalbeurtje. En uh, heel komisch, heel komisch gaat de nummer 11 omhoog van uh, Cedric van der Gun. Maar die is al lang gewisseld. En uh, nu wordt dat razendsnel hersteld en gaat Dupland eruit. Met Shaki gaat uh, FC Utrecht de laatste 10 minuten en nog een beetje spelen hier in Breda tegen NAC. Met die tussenstand dus van 1 tegen 1. De eerste drie wedstrijden van de competitie gingen toch wel met Pek Zwolle... maar vandaag was het eigenlijk helemaal niks. 4-0 verlies thuis tegen NEC. Eens kijken wat de trainer van PEC Art Langerler, tegen Jan Roos weet te vertellen. In hoeverre neem jij je spelers dingen kwalijk na vanavond? Nou, je doet altijd alles met z'n allen. Dus je probeert dingen te voorkomen of dingen aan te geven die anders moeten gaan. En een aantal jongens hebben gewoon wat, wat valkuilen... waarin ze ja, slimmer en, en, en beter moeten anticiperen op situaties in het veld. Dus dat nemen ik niet zozeer kwalijk. Het is een proces waarin jongens wel moeten leren. Mocht het volgende week weer gebeuren, ja, dan komt het kwalijk nemen in, in beeld. Is dat dan ook meteen het, het verschil tussen Jupiler en eredivisie? Ja, vandaag is wel een typerende wedstrijd daarvoor wordt je zelf uh, fouten direct worden afgestraft. Maar fouten vind ik ook als je enorme kansen mist. En daar hebben we er een paar van gehad om ons... Uh Terug in de wedstrijd te helpen. Ik vond de eerste helft dat we zeker gelijkwaardig waren, sterker nog. De eerste half uur uh, liet Nek ons voetballen en wachtte op die ene counter. Nou, die kwam dan ook. Op zich vind ik dat niet erg, want dat is ook hetgene wat we willen. Ja, die is niet, maar we willen wel thuis aanvallend spelen. En dan loop je daar af en toe in. Maar wat de tweede helft gebeurde, en zeker dat we negen man kwamen, is natuurlijk heel vervelend voor ons, voor het publiek en voor Zwolle. Omdat het dan eigenlijk de nul wedstrijd meer is. Wat leert jou deze wedstrijd nu uh, over het algemeen genomen? Nou, wederom vind ik dat we voetballend makkelijk mee kunnen. De eerste helft, uh, alleen wij uh, gaan het voetballen overdrijven. En vorig jaar, uh, dat is misschien wel een verschil, komen we daar steeds mee weg in de Super League. Nu niet de 2-0 komt uit een inworp die we zomaar door het centrum gooien. Een buitenkant voetpaasje en een uh, alles of niks die niks oplevert. Waardoor we een rode kaart en 2-0 tegenkomen. Einde wedstrijd. Die momenten, die moet, daar moeten we van leren, die moeten eruit. Alleen het gaat niet zo makkelijk en niet zo snel. Jongens moeten zich anticiperen op een hoger niveau en daar sneller op reageren. Kijk, een wedstrijd 0-0, uh, de fase in de wedstrijd dat het 0-0 of 1-0 achter is, zijn we gelijkwaardig misschien wel iets beter. We hebben 1-1 op de voet liggen, dus uh, het kan daarin alle kanten op. Dan zijn er toch momenten waarop we even concentratie verliezen of. Ja, fouten maken uh, die afgestraft worden. En dat zal nog wel vaker gebeuren in. Maar dat, is voor, dat zijn voor ons de belangrijkste leerpunten. Art Langer, de trainer van PEC Zwolle. PEC verloor met 4-0 van NEC in Zwolle nog wel. Eens kijken of de tweede zet al afgelopen is bij Marcel Nesker. Roger Federer, 6-3 en 6-4 tegen Fernando Fardasco... de nummer 25 van de plaatsingslijst. Ja, je kan zien dat Federer makkelijk tennist. Je moet ook niet vergeten dat dit Grand Slam... eigenlijk deze ondergrond, het hardcourt van de US Open... dat is de beste ondergrond voor Roger Federer. De bal springt snel door, blijft vrij laag, heuphoogte. Nou, dat is precies een lekkere hittingzone voor Roger Federer. Als je dit jaar kijkt, heeft hij 30 wedstrijden op hardcourt hardcourt uh, gespeeld. Hij heeft er maar twee verloren. En in zijn hele carrière heeft hij 76 titels uh, gewonnen. 17 Grand Slam toernooien daarvan. En 52 hardcourt titels. Dus daar is hij wel heer en meester hoor. Dus uh, Roger Federer in uh, goede doen vanavond tegen Fernando Verdasco. Hij lijkt twee sets tegen 0. 6-3 en 6-4. Misschien nog even aardig om te melden dat uh, Andy Murray trouwens die derde set heeft verloren van Feliciano Lopez met 6-4. Dus die ploetert nog door in de vierde set leidt daar met twee sets tegen één. Hoe lang is het eigenlijk? Nog in Breda, Philip? Nog precies acht minuten en waarschijnlijk nog een minuutje of drie aan blessuretijd te verspelen. Als Mark Looms nu de bal gaat oprapen voor een inworp. In de buurt van de hoekvlag aan de linkerkant aanvallend van FC Utrecht. Looms neemt daar alle tijd voor, maar komt dan nu door met zijn inworp. Die gaat in één keer het 16 meter gebied in, waar hij wordt weggekopt door Van der Horen. En Takagi ligt hem klaar voor Jens Janssen. En Jens Janssen is inmiddels ingevallen. Voor Nak heeft Schalk de doelpuntenmaker afgelost. Want met vier spitsen blijven spelen. Dat vond Kaas kennelijk ook wel iets te riskant. Schalk dus naar de kant. Janssen in de ploeg. Je voelt toch nu al een beetje de analyse aankomen van Jan Wouters, de trainer van Utrecht. Hij zal zeggen dat er in de eerste helft van alles verkeerd ging. Maar dat hij een kleine tactische omzetting heeft gedaan in de rust. En dat het dan in de tweede helft allemaal veel beter is gaan lopen. En inderdaad speelt Utrecht ook wel iets beter uh, na rust. Maar uh, ja, er was gewoon één goedlopende aanval. En dat heeft het hele spelbeeld veranderd. Die goedlopende aanval met die uh, voorzet van Moulenga en de treffen van Gernd. Nu Gerend weer in scoringspositie. Als hij probeert uh, voor te geven in de richting van uh, Tagaki. Maar die bal wordt weggehaald achterin door de rover. De rechtervleugelverdediger van Nak. Die uh, karamboleert de bal over zijn eigen achterlijn. En we krijgen nog eens een keer een corner voor FC Utrecht. Met nog ruim 6,5 minuten gaan. We nemen die corner nog maar even mee. Als Sarota de bal gaat oppakken. Eventjes afveegt aan zijn shirt. En hem klaar gaat leggen bij de hoekvlag. Inderdaad op de goede positie. Daar is erg veel getrek en geduw in het 16 meter gebied. Daar komt die corner heel hoog. Daar komt Van der horen hoog. Maar die kopt ook ruim over de goal van ten Rouwelaar. Zes minuten nog. En wat de blessuretijd. 1-1 is de tussenstand bij NAC tegen FC Utrecht. Nog een keertje terug naar RKC tegen Herakles. 1-1 werd het. En zoals al eerder gezegd, de eerste goal van Willy Overtoom... viel al na 20 seconden. En die zorgde voor een blije trainer, Peter Bos. Ja, dan kom je goed uit de stadblokken. Hè. Dan begin je, zoals trainers zeggen, goed aan de wedstrijd. Is dat een, echt ook een ideaal begin? Ja, ik denk dat iedere trainer, als hij ervoor mag tekenen... dan 20 seconden voorkomen, dat hij daarvoor tekent. Dus ja, dat is een ideaal begin. Achteraf was dat het hoogtepunt. Eh, maar het werd wel gevolgd door een, door een solide eerste helft van jullie kant waar je meer mee had moeten doen. Klopt. Ik vind niet dat we heel veel kansen creëerden. Maar we hadden wel volledig controle over de wedstrijd. Ik denk dat wij de bovenliggende partij waren, het spel maakten. Goed druk zetten. En, eh, en eigenlijk RKC niet in hun spel lieten komen. Wat toch over het algemeen de counter is in het bedienen van Chevalier. Dat hebben we goed gedaan. En dan is het natuurlijk jammer dat je zelf RKC in het zadel helpt. door zo knullig balverlies te lijden. Ja, want je houdt ze in leven, sterker nog. Je schenkt ze eigenlijk een doelpunt. En dan moet je nog bibberen in de tweede helft, toch? Ja, dat vond ik zelf wel meevallen. Ze hebben inderdaad wel een paar gehad, maar die hebben wij natuurlijk op het eind ook nog gehad. En ik vond de tweede helft van beide kanten matig. Matig veldspel, matig voetbal, zenuwachtig, bang om te verliezen. Dus de tweede helft vond ik, uh, vond ik uh, matig. Bang om te verliezen, komt het ook omdat je nog niet gewonnen hebt. Ja, maar dat is het natuurlijk. Hè? Ik bedoel, wij, willen, wij hebben een ploeg die moeten voetballen. En ik zeg ook altijd tegen mijn spelers, je moet initiatief nemen. Je moet fouten durven maken. Maar als je slechts één punt hebt na drie wedstrijden, dan komt toch de drukte wat op. En uh, ja, zeker bij jonge jongens is het dan toch dat ze vaak niet meer doen wat je, wat je vindt dat ze moeten doen. Dat is namelijk bewegen zonder bal en die bal durven vragen. Dan zie je nog in de laatste, twee minuten voor tijd in de blessuretijd, in elk geval een goede paas van Overtoom, die uh, international van Cameroen. En dan zie je Castellon 1 op één met de keeper. En denk je, dat gaat, die gaat erin. Ik vond hem erg goed invallen. En het is een jongen die inderdaad een doelpuntje kan maken. Ja, Binnenkantpaal, buitenkantpaal. Het was nu net buitenkantpaal. Het was jammer, want dat was lekker geweest in de laatste minuut. Is dat pech of is het uh, stomheid dat hij me gewoon niet inschiet? Ja. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Een, een, een kans kan erin en die kan er niet in. En deze bal moet er natuurlijk in één heen op de keeper. Dat weet hij zelf ook. Dus deze had hij natuurlijk moeten maken. Het was aardig geweest in de eerste minuut en in de laatste minuut scoren. Hè. Ja, Peter Bos had het wel gewild, de trainer van Iraklis. Maar het bleef bij die ene, alleen in de eerste minuut. En omdat RKC ook nog scoorde via Jozefzoon, werd het uiteindelijk 1-1. Nak, FC Utrecht beginnen ze maar een beetje te knijpen daar in Breda, Filip. Ja, dat moment begint inderdaad wel een beetje te komen. Het is nog... Uh... Zo'n 3,5 minuten gaan en we blessure tijd. De bal ligt inmiddels op zo'n 25 meter van de goal van Ten Rouwelaar. Omdat Goedelje. Een overtreding maakte op Takagi. Die in de paar minuten speeltijd die hij krijgt. toch wel een uh, sterke indruk maakt. Een paar minuten geleden gingen uh, twee man voorbij. en schoot hij vanaf een meter of twintig. En die bal ging maar een meter of twee naast de goal van diezelfde Ten Rouwelaar. En nu dus die vrije trap. waarbij Tommy Oor zich meldt. Nog eventjes zich onderhoudt uh, verbaal met uh, Gerent. En Gerrard geeft hem een tikkie op zijn hoofd. Zo van: uh, doe jij het maar, Oor. Nu komt die vrije trap. Oor! En. Die bal wordt van richting veranderd en gaat inmiddels naast. Ja, Oor heeft inmiddels ook wel het lef om dat te doen. Hij heeft het voor de verschillende vertegenwoordigende elftallen... waarvoor hij is uitgekomen voor Australië ook wel eens een aantal keren succesvol gedaan. Hij heeft een fluwelen linkervoetje. Nu ging het dus net mis, maar wel nog een corner die hij overhoudt aan die vrije trap. Diezelfde Oor... Achter de bal, nu komt die corner. Die gaat de hoogte 16 meter gebied in, wordt binnengekopt. Maar ook dat gaat voorlangs, de kopbal van van der Horen. Nog een paar minuten te gaan. Utrecht heeft het meeste recht op de zegen. Maar NAC houdt nog altijd stand. 1-1. The way through the crowd. Mm -hmm. and I need you, and I miss you and now. I I love you and I wonder if you ever think of me. Cause everything's so wrong. I don't belong I'm living in your precious memory. Cause I need you and I miss you. And now pass and I'm homebound. Tessa Carlton met Thousand miles. Nak stond lang voor, maar nu, Philip Koken, is het 1-1 en. Nu wankelt Nak. Nu loopt Nak op de laatste benen. En probeert het 1-1 in ieder geval vast te houden. Want Utrecht valt aan. Utrecht heeft heel veel energie over. Had het dan maar wat eerder verbruikt, zou ik bijna willen zeggen. En Nak probeert balbezit te houden waar het kan. En nu fluit Liesveld af. En klinkt er gefluit. Heel veel gefluit. Afkeurend gefluit vanaf de tribunes hier. Dit avondje, Nak, was niet zo succesvol. Achteraf na het hoopvolle begin. Na de openingstreffen van Schalk. In de zevende minuut werd het 1-1. 1-0, maar Gerndt maakte uiteindelijk gelijk. En Utrecht, Utrecht speelde onthutsend zwak in de eerste helft. Maar herstelde zich goed in de tweede, dat mag je toch wel zeggen. Daar kan Jan Wouters, de trainer, dan in ieder geval hoop uit putten. Nak pakt hier zijn tweede puntje in de competitie, Utrecht zijn vijfde. Het eindigt hier in 1-1 in Breda. Vier wedstrijden zitten erop. Roda, Willem 2, 3-0. RKC, Herakles 1-1. Pek tegen NEC 0-4. En NAC FC Utrecht 1-1. VVV is laatste met 1 uit 3. VVV moet nog spelen. En daarboven staan vier ploegen met 2 uit 4. Herakles, Pek Zwolle, Willem 2 en NAC. En ook Herenveen heeft twee punten. Maar dan uit drie duels. Herenveen speelt morgen nog thuis tegen Ajax. U hoorde al uh, tennisballen op de achtergrond. Marcella Mesker. Ja, 1-1 in de derde set. Ik moet zeggen, er is wel iets veranderd in de attitude van Verdasco. Ik heb het idee dat hij gewoon in deze derde set er nog van alles van probeert te maken. Die vorige game... Ja, speelde die alles of niks. En uh, ja, een paar keer toch een paar hele raken klappen. Waar Federer net niet bij kon of veel moeite mee had. Maar uh, ja, te vergeefs. Federer moest uh, de game tot uh, juice laten komen. Maar meer dan dat uh, kreeg Verdasco niet voor elkaar. Dus uh, kwam Federer gewoon op uh, één gelijk. Verdasco nu 15 gelijk. Komt een goede service door het midden. goede voorhand van Verdasco raakt het net. Voorhand langs de lijn van Federer. En ja, die is dan weer net iets te hard. En uh, dan komt de fout van uh, Verdasco. Zo gaat het dus nog even gelijk op. 1-1, derde set. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Tottenham Hotspur wacht in de Engelse Premier League... na drie speelronden nog altijd op de eerste zegen. De nummer vier van het vorig seizoen kwam voor eigen publiek... niet verder dan 1-1 tegen Norwich City. De Spurs, zonder de na HSV-vertrokken Rafael van der Vaart... leken op weg naar een zwaar bevochten zegen. Moussa Dembele, overgekomen van Fulham... luisterde zijn debuut op met de openingstreffer. Ja, yes, het was, uh, yeah, it was not bad to om on the bench te to, to see the team playing. Uh... Dus ik kon denken hoe we spelen, hoe ik kan fit in. Dus toen ik in uh, yeah, kwam, um, was ik blij dat ik scoorde. Maar zoals ik zei, we hebben de doel gezegd, dus ik ben heel verantwoordelijk. En Belen was na afloop tevreden met zijn invalbeurt en zijn doelpunt... maar hij baalde van de gelijkmaker van Norwich City. Landskampioen Manchester City versloeg Queen's Park Rangers 3-1... en Swansea City verspeelde de eerste punt van het seizoen. Tegen Sunderland werd het 2-2. John Heidinger kreeg opnieuw geen speelminuten bij Everton. Hij zag zijn ploeg vanuit de druk uit met 2-0 verliezen van West Bromwich Albion. Martin Jol ging met voelen met 3-0 onderuit bij West Ham United... en had daar wel een verklaring voor. It was difficult and of course before the match we had a, a few little problems because we thought with we tested him and he couldn't play and of course in offensive midfield you had different players and we made a step forward last year and now we had to make two steps back almost you know but i think we will find a balance in the next couple of weeks the only disappointing thing is that the players go on international duty and today uh had nothing to do with our qualities you know midfield or front we didn't defend well and, and we knew that before the game Neal zei dat hij personele problemen had in de defensie... en dat zijn team op het middenveld en in de aanval wel goed had gespeeld... maar dat hij van tevoren wist dat het in de verdediging dus moeilijk zou worden. Morgen nog Liverpool tegen Arsenal, Newcastle United Aston Villa... en Southampton tegen Manchester United. Chelsea gaat aan kop met 9 uit 3 gevolgd door Swansea, uh, West Brom... en Manchester City met 7 uit 3. En uh, Everton en West Ham United hebben er 6 uit 3... en delen daarmee de vijfde plaats. In Duitsland heeft Schalke 04 de eerste thuis wedstrijd van het seizoen in de Bundesliga... met 3-1 gewonnen van Augsburg. Klaas-Jan Huntelaar bracht het derde doelpunt op zijn naam... met een kopbal uit een voorzet van Jefferson Farfan. Aanwinst Avelay, gehuurd van Barcelona... mocht bij Schalke 04 zeven minuten voor tijd invallen. Landskampioen Borussia Dortmund in de Champions League, Eén van de tegenstanders van Ajax, kwam tegen Nürnberg niet verder dan 1-1. En weer de Bremen won op eigen veld met 2-0 van de HSV. De teruggekeerde Rafael van der Vaart keek nog toe vanaf de tribune. Verder Bayer leverkusen Freiburg 2 2-0, eintracht frankfurt 0-4 en Fortuna Dusseldorf tegen Borussia Mönchengladbach 0-0. Frankfurt gaat na twee ronden met de volle winst, 6 uit 2 aan kop. Er zijn er vijf ploegen die hebben 4 uit 2, Schalke 0-4, Fortuna Dusseldorf, Borussia Dortmund, Nuremberg. En Borussia -München Gladbach. Morgen wordt nog gespeeld Wolfsburg tegen Hannover 96 en Bayern München tegen Stuttgart. Dan de Spaanse Primera División. Vier wedstrijden: Celta de Vigo tegen Osasuna 2-0, Real Zaragoza, Malaga 0-1 en Deportivo La Coruña tegen Getafe 1-1. En om tien uur is begonnen Real Mallorca tegen Real Sociedad en zover ik nu kan zien is daar nog niet gescoord. Stand aan kop Malaga 7 uit 3. Barcelona tweede 6 uit 2. Net zoveel als Bayonel en Rayo Vallecano. Uh, en de vijfde plaats is voor Deportivo. Dat heeft er 5 uit 3. Morgen nog op het programma Real Madrid, Granada en Barcelona tegen Valencia. Dan de Belgische eerste klasse. Daar heeft trainer Adri Kosten zich met bierschot in de middenmoot genesteld. Kosten met zijn ploeg met 2-0 bij KV Mechelen. Andere uitslagen in België. Charleroi A. Agent 1-1. Lierse SK Leuven 1-1. zulte en Bergen 2-4. En waasland beveren Cirkelbrugge 2-0. Club Brugge gaat met 13 uit 5 aan kop, gevolgd door Anderlecht met 11 uit 5. Hmm, agent is derde, 11 uit 6. Dan volgt Standaard 10 uit 5. Zultwaardigem 10 uit 6 en Racing Genk 9 uit 5. Koploper Club Brugge en naast de achtervolger Anderlecht komen morgen in actie. Club ontvangt het standaard luik van eh, trainer Ron Jans. En Anderlecht, onder leiding van John van der Brom, speelt thuis tegen Racing Genk met coach Mario Been. Dan in de Italiaanse Serie A won Torino met 3-0 van Pescara. En uh, even kijken, Bologna tegen AC Milan. Afgelopen en dat is in 1-3 geëindigd. Een uh, overwinning dus voor AC. Nigel de Jong maakte vlak voor rust een de buurt voor AC Milan. En kreeg ook nog meteen zijn eerste gele kaart. Inter, Napoli, Chievo, Genoa, uh, Juventus en Fiorentina hebben allemaal de eerste wedstrijd gewonnen. En hebben dus 3 uit 1. En dan gaan we naar Marcel Mesker. 2-1 voor Federer. Hij heeft zojuist de service van Verdasco gebroken. staat nu 40-15. Dus even kijken of hij hier de break kan bevestigen. Want zoals we altijd zeggen... een break is pas een break als je je service game daarna houdt. De eerste service gaat uit van Federer. Daar komt zijn tweede. Hij speelt altijd lekker door... Een hoog tempo, dan komt de tweede service, de rally aan de gang. Backhand vederen, voorhand, Verdasco gaat uit. Een woeste zwaai. Verdasco lijkt nu toch wel een beetje de moed te hebben verloren. Begon goed die eerste twee games, maar nu een breek achter 3-1 in de derde set voor Roger Federer. Van Chris Berry. Wat een goal! De erediepte. Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met RKC tegen Herakles. Het werd 1-1. Dat was ook de ruststand. 0-1 Overtoom en 1-1 Jozef Heracles scoorde al na 20 seconden, maar daar bleef het bij voor de Almeloers. Volgens de maken, Overtoom liet Heracles de kans liggen om drie punten te pakken. Na nou, die goal was met name, het positiespel was goed, alleen ja, was het met name tot de 16. En uh, we hebben verder niet een hele grote kansen gecreëerd en ook niet tegen gehad eigenlijk. Maar uh, ja, we hadden denk ik door moeten drukken naar, naar die goal. Trainer Peter Bos had wel een verklaring voor het gelijke spel.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 omdat wij, denk ik, geen communicatie op het veld hadden. Want wij moeten wel iemand hebben die mensen stuurt. En zeker als je achter een bal aanloopt, dan moet je een goede organisatie hebben. Daar hadden wij niet grotendeels in de eerste helft. NAC FC Utrecht werd 1-1 na een 1-0 ruststand. Voor rust voor de schalk, voor NAC en naar rust voor FC Utrecht. Pek Zwolle tegen NEC werd 0-4 na 0-2 Rusland. Twee goals van Koolwijk, allebei uit een strafschop. En naar Rus scoorde Snow en Platje nog. Het was tweemaal rood voor Pek Zwolle. De eerste was voor keeper ter wielen, dat was na een half uur. En de tweede was uh, uh, tien minuten na rust voor Van den Berg en die kreeg tweemaal geel. Een prima overwinning voor NEC en de trainer Alex Pastoor had alleen gehoopt op een nog hogere uitslag. Ik uh, ontplof van de ambitie, dus op het moment dat we met twee man uh, in overtal zijn, dan, uh, ja, dan, dan wil ik aan het doelsaldo sleutelen... Want... Uh, na nou met name de wedstrijd tegen Ajax kan ons doelsaldo natuurlijk wel een uh, wippie naar boven gebruiken. Pek oogste de eerste wedstrijd van de competitie, uh, lof met het vertoonde spel. Maar vandaag ging het helemaal fout. Onder meer door twee rode kaarten. Eén ervan was voor Joey van den Berg. Hij kreeg tweemaal geel. Joost Broers had zijn ploeggenoot na de eerste gele kaart nog gewaarschuwd. Ik heb hem na die hensbal, uh, ja ik kan schreeuwen wat je wil. Ik heb hem even gezegd, Joey hou nu je kop erbij inderdaad. En... Uh,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 Dus dat neem ik niet zozeer kwalijk. Het is een proces waarin jongens wel uh, moeten leren. Mocht het volgende week weer gebeuren, ja, dan komt het kwalijk nemen in, in beeld. Roda tegen Willem II werd 3-0. Na een 1-0 ruststand door een doelpunt van Malky Nemeth maakte de tweede, Ramzi de derde. Willem II speelde de laatste 10 minuten met 10 man. Want uh, Jordens Peters was er afgestuurd met 2 maal geel. Het was de eerste overwinning dit seizoen voor Roda. En dat zorgde voor enige druk vooraf. Dat zag ook wel de trainer Ruud Brood. Ja, dat heb je kunnen zien. Uh, dat is eigenlijk niet nodig, maar dat is nou eenmaal inherent aan de positie. En uh, aangezien je nog niet hebt gewonnen. Dus dat is gewoon zo. Nou, gelukkig maakten wij de eerste goal. Ik vond wel dat we wel beter waren als Willem II, de eerste helft. En dan, uh, ja, bij die 2-0 gingen we door. De Syrische spits Malki was weer in zijn tref zeker. Vandaag schoot hij met zijn linkerknie binnen. Maar dat maakt Malki eigenlijk niet uit met welk lichaamsdeel hij scoort. Ja, je bent in de... De 16 meter en je probeert met alles te pakken. En als de bal valt goed en je probeert in de doel te schieten. En, ja, je kan scoren met, alles, met je borst, met je rug en alles is binnen is uh, het belangrijkste. Willem 2 was zeker niet kansloos. De Tilburgers deden goed mee, maar volgens de trainer Jurgen Streppel is er nog iets meer tijd nodig om ook te gaan winnen. Wij moeten heel snel wennen aan dit niveau en uh, ja, dat duurt in vier weken. Ja, als trainer zijn, dan duurt het altijd te lang. Ik denk dat we het kunnen. Uh, dat we het ook laten zien. Alleen, uh, dat zal allemaal een stapje beter en hoger moeten. En, en, dan, en dan kan het wel goed komen. Als dat niet lukt, dan, ja, dan wordt het heel lastig. Gisteren al eindigde Adel Den Haag tegen Groningen in 0-1. Aan kop gaat FC Twente, 9 uit 3. RKC is tweede, 8 uit 4. Dan volgen drie ploegen met 7 punten uit drie wedstrijden. Ajax, Vitesse en Feyenoord, die spelen allemaal morgen. Onderin vier ploegen met 2 uit 4, Heracles, Zwolle, Willem 2 en Nak Breda. Daaronder staat nog VVV met 1 uit 3. En VVV speelt morgen om half 3 uit tegen FC Twente. Om half 3 is er ook PSV tegen AZ. Om half 1 morgen Vitesse Feyenoord. En om half 5 ook nog Heerenveen tegen Ajax. En dan Marcella Mesker, halen we het nog voor 11, Marcella? Hallo, Marcella? Hallo. Ja, oh, halen we het nog voor 11? Nou, dat is nog de vraag. 3-2 voor Roger Federer. Hij leidt wel met een break. Maar ja, als ze nou alles bij hun servicegames houden... dan wordt het ja, waarschijnlijk 6-4. Dus het zal erom hangen. Maar dat Federer gaat winnen, daar, ja, daar hoeven we niet aan te twijfelen. nog even terug naar het handballen. In de Eredivisie bij de Mannen won debutant Bevo vanavond 27-26 van ENO. Richard van Made Maarden hebben we na afloop met één van de spelers van de winnende ploeg. Nick de Kuiper, speler van Bevo. Wat een wedstrijd. Omschrijf de slotfase eens. De slotfase is uh, hectisch, spannend en ja, vol beleving. De hele zaal leeft er mee. Als speler uh, ja, zijn dit wel de mooiste momenten om mee te maken. Zo'n spannende slotfase. Even de wedstrijd neerzetten. Jullie hebben eigenlijk de hele partij ongeveer achtergestaan. Komen in de eerste helft knap terug. Dan in de tweede helft slaat ENO opnieuw een gat. En dan tonen jullie toch weer opnieuw heel veel veerkracht. Waar kwam dat vandaan? Uh, nou, Die veerkracht die, die ontstaat vaak als, als wij als dekking beter gaan staan. Onze keeper pakt extra ballen waardoor wij snelle, snelle goals kunnen scoren. En dan zie je op een gegeven moment, gewoon dat ook, ja, het is toch een moreel verhaal. Het slaat dan toch uh, een beetje om. En uh, dat was in dit geval ook weer. Drie doelpunten maken jullie op rij. Je staat twee goals achter en dan ineens eentje voor. Ja. En dan doet ook het publiek mee. Hè? Hoe belangrijk is dat? Uh, als, als je speelt, is dat, ja, dat, dat, dat leeft gewoon mee. Uh, in principe zit je een beetje in het flow. Je hebt het niet helemaal in de gaten. Maar toch, als je dan hebt gescoord en je hebt even rust... En je ziet iedereen staan, dat, ja, dat, dat geeft echt een goed gevoel. Dat uh, is gewoon een boost. Jij maakt de winnende goal, wat doet dat met je? 27, 26? Ja, dat is, uh, dat is een geweldig gevoel. Uh... Je bent nog een jonge speler, komt eigenlijk pas net kijken. Ja, nou ja goed. Je... ik heb je... een paar jaar gespeeld, maar uh, dit jaar moet het wel uh, echt de basiskracht worden. En uh, als ik het meteen zo kan laten zien, dat is uh, echt een mooi gevoel. Ja, ik zeg dat ook een beetje omdat jij in de voetsporen moet treden van eigenlijk een clubicoon hier. Ron Kleeman, die 15 jaar het uh, geel-blauw droeg van, uh, van BVO, Dat lijkt me een lastige opgave. Ja, dat is toch wel een hele lange tijd. Dat, uh, ja, jij vanaf... bent min of meer zijn opvolger. Nou, ik sta op, op, zijn, positie. Ik sta op zijn positie. En uh, ja, wat, wat ik voor de club zal gaan betekenen zal nooit zoals hem zijn. Maar ik, qua handbal probeer ik het zeker te evenaren of misschien wel eroverheen te gaan. Dit seizoen, de lat ligt hoog, heb ik begrepen in Panningen. Bevel moet eindelijk weer eens echt serieus gaan meedoen om de prijzen, toch? Ja, we moeten in ieder geval sowieso voor, uh, voor de top 3 gaan uh, strijden. En als je daar zit, dan kun je vanzelf voor de dus prijzen meedoen. Het begin is in elk geval goed. Het begin is goed. En dat zei Nick de Kuiper tegen Richard van der Made. Nick de Kuiper is van Bevo. en zijn ploeg won met 27-26 van ENO. De late wedstrijd van vanavond NAC FC Utrecht... eindigde een kwartiertje 20 minuten geleden in 1-1. Jeroen Elsof praat na met de trainer van NAC, Sean Karelsen. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat je nog wel tevreden bent met een punt. Ja, blij zelfs. Het was niet best? Nee, van de eerste helft dat, dat ging nog wel redelijk... maar de tweede helft euh, hebben we zelf niks euh, laten zien. Uh, ja, ja, dat is uh, een moeilijk te beantwoorden vraag, denk ik. Maar ik stel hem toch, hoe komt dat? Nou ja, omdat we in eerste instantie heel slordig waren. Maar ook omdat um, we hem heel snel kwijt waren, vrienden. We hadden heel veel uh, moeite om uh, ballen vast te houden. En dan kun je moeilijk aansluiten met je middenveld en je verdediging. En dan gaat het constant op en neer um, En dat is wel een van hun kwaliteiten natuurlijk uh, bij Utrecht, dat is counteren. Ja, vooral naar zo'n opsteker, een, een vroege 1-0, verwacht je eigenlijk dat jullie een ploeg die hier te gast is, want jullie spelen in eigen huis... bij de stot pakken? Ja. Maar ja, goed. Uh, ik kan nog tien keer hetzelfde verhaal vertellen als wat ik net heb verteld. We waren slordig en we houden heel moeilijk de ballen vast. Uh, zowel op het middenveld als, als voorin. En dan uh, kom je nooit tot, uh, tot lekker aanvallen. En zul je ook nooit uh, meteen aan balverlies goed druk kunnen zetten. Want je bent ze altijd meteen kwijt. En dat is de, de zeg maar tactische verklaring die je geeft. Kan je ook proberen... Um voor jezelf uit te leggen hoe, hoe het kan dat jullie niet kunnen leveren... wat jij graag zou willen zien in thuiswedstrijden. Nee, dat, dat ga ik ook niet doen. Want uh, dat doe ik met de spelers en dat doe ik niet met jou. Uh, uh, je moet je afvragen of dit het is voor NAC. Hè? Van, uh, of zit er echt nog meer in? En dat uh, moet ik met mijn spelers bespreken. Ja, dat, dat zijn best uh, lastige vraagstukken. Want als er iets uitkomt uh, wat je niet wilt horen, dan heb je dus een probleem. Ja, maar dan ga je vooruitlopen en vragen stellen die helemaal nog niet aan de orde zijn. Nou ja, ik probeer met je mee te denken wat het antwoord op die vraag zou kunnen zijn. Want er kan ook een andere kant van, uh, van het antwoord zijn. Hè? Jij gaat weer van de negatieve kant uit. Oké, okay, laat ik het anders uh, aan je vragen. Wat denk je dat er uitkomt? Weet niet. Ik moet uh, vragen wat die jongens uh, voor gevoel hebben hierbij. En, uh, of ze lekker in de vel zitten. En uh, hoe het komt dat... Uh, dat acties niet lukken of dat, uh, dat ze slordig in balbezit zijn. En, uh, er zal een antwoord bij ze uitkomen. En daar moeten we wat mee en uh, daar gaan we daar aan werken. John Karelsen, hij is trainer van NAC. En zijn ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Nog even snel een tussenstandje halen van uh, Federer tegen Fedasco. Marcella Mesker. Ja, het staat... Uh... Ruimschoots voor Federer. 6-3, 6-4 en 4-3. Hij leidt dus met een break in de derde set. Serveert voor de 5-3 voorsprong. En dat terwijl Andy Murray zwoegt en ploegt op Louis Armstrong stadion. Tegen Feliciano Lopez. Hij leidt weliswaar 2-1 in sets. Maar het is pas 4-4 in de vierde set. Dus wie weet hoe lang dat nog gaat duren. Maar Federer op koers voor de vierde ronde bij de US Open. De volgende langste lijn is morgen. Op 2 uur en het komende uur kunt u luisteren naar met het oog op morgen. Max van Wezel zit dan achter de microfoon nog Prettige avond. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 Journaal. Deze verkiezingen gaan niet over wie het snelst in het toren terecht komt. Deze verkiezingen gaan over de vraag hoe Nederland uit de crisis komt. Maandagochtend van half negen tot negen PvdA-lijsttrekker Diederik Samson. Ik ben absoluut niet van plan me neer te leggen bij welke einduitslag op voorhand dan ook. Ook een vraag voor Samson? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister maandagochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. Want de Europese Unie hoort bij elkaar. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.